3 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft ingestemd met de begroting voor volgend jaar. De regering van premier Papadimos wil het begrotingstekort terugdringen naar 5,4 procent. Dit jaar wordt het tekort nog geraamd op 9 procent van het bruto nationaal product. In de nieuwe begroting zijn daarom forse bezuinigingen en belastingverhogingen opgenomen. De steun van het parlement voor de nieuwe begroting is een voorwaarde voor de verstrekking van het volgende deel van het noodkrediet waarmee het IMF en de EU Griekenland helpen. Veel Grieken zijn tegen de bezuinigingen. Gistermiddag waren er in Athene rellen bij demonstraties tegen de regering. Milieuorganisaties zeggen dat de Japanse regering miljoenen uit het rampenfonds voor slachtoffers van de tsunami gebruikt om de walvisjacht te stimuleren. 18 milieu- en consumentenorganisaties hebben er een woedende brief over geschreven aan premier Noda. Zij eisen dat de 22 miljoen euro die nu wordt gestoken in de walvisvloot wordt besteed aan andere projecten om het rampgebied er weer bovenop te helpen. De Japanse regering kiest voor investeringen in de vissersdorpen, omdat die zwaar zijn getroffen door de tsunami. Met het geld wordt de walvisvloot extra beveiligd en bewapend, zodat hij de strijd aan kan met milieuactivisten op zee. De grote brand heeft in het centrum van Kampen twee winkels in de as gelegd. Het vuur ontstond in een schoenenwinkel aan de Oude Straat en sloeg over naar een kledingzaak in hetzelfde pand. Korpsen uit de wijde omgeving hielpen met blussen. De brandweer heeft even overwogen de bibliotheek van de Theologische Universiteit leeg te halen... die ook in het centrum van Kampen staat. Maar de boekencollectie is uiteindelijk niet in gevaar gekomen. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar wat regen. Minimaal vannacht tussen 6 graden aan zee en 1 graad in het oosten. In de loop van de ochtend droog, maar smiddags weer buien. Soms met onweer, hagel en zware windstoten. Het KNMI waarschuwt voor een westerstorm met windkracht 9. Vooral in de middag en avond kan het hard waaien. En het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep WNL. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Nog steeds wakker. Wekelijk blikken we terug op het belangrijkste nieuws van de dag in eigen land. Maar bellen we ook met landen waar men nog steeds wakker is. Kom het uur hoort u hier op Radio 1 bij Omroep op WNL: Hondenmilieu en Sinterklaas in Polen. Maar eerst een jonge archeoloog gooit hoge ogen. Ja, want wat voor de meeste mensen een doodnormale scherpe steen is... in de Zeelandse aarde, was voor student archeologie Richard Lentzen reden... voor meer onderzoek. En wat bleek, die steen is een prehistorische bijl. En zo werd de 19-jarige ziel in één klap de archeologische held van Zeeland. Richard, goedenacht. Hallo. Hoe heb je die bijl gevonden? Lekker staan graven? Nee, graven, dat mag officieel niet uh, van de overheid. En daar moet je een vergunning voor hebben... Dus uh, de manier waarop ik aan het werk ga is het uh, zoeken naar een oppervlak. Dus oppervlaktevondsten mag je uh, doen, mag je onderzoeken. Het is belangrijk dat je het dan ook uh, registreert waar je het gevonden hebt, onder welke omstandigheden, wanneer. En natuurlijk aanmeld bij, uh, bij de provincie waar je woont. Ja. Zodat het verder onderzocht kan worden. Maar heb je dan zoveel mazzel gehad dat je gewoon rondliep door Zeeland en daar ineens een bel zag liggen? Ja, eigenlijk wel meer of meer. Want... Mijn prehistorische pre kennis is niet zo groot. Ik ben meer uh, gespecialiseerd in de middeleeuwen. In onderzoek naar de tempeliers. En dat bracht mij naar die locatie. Omdat daar ook middeleeuwse vondsten zijn gedaan. En toen kwam die bel daar naar boven. Omdat daar dus enorm veel grafwerkzaamheden zijn gedaan. Wat omschrijft die bel eventjes? Nou, het is een klein uh, voorwerp eigenlijk. Een, een, een hond vuursteen lijkt het zo ook. En... Uh, het belangrijkste daaraan is het snijvlak, die dus met de transjet slag wordt uh, gecreëerd. Wat is dat? Nou, dat is een bepaalde afslag, want bij uh, vuursteen werkt het als het ware dat je het moet peilen. Ja, ja, dus je slaat en met het ene steentje op zo'n manier op het andere steentje dat er een scherbrandje aan komt. Ja, ja. Uh, vuursteen breekt op een bepaalde manier. Als je ook op een bepaalde hoek slaat. En dan kun je daar dus vlakken mee creëren op, je vuursteen, dus op het vuursteenvlak. Ja. Um, en de laatste slag die bij uh, het maken van zo'n bel wordt gemaakt... is dus de transjetslag. En daar is dus ook de naam van de bijl naar, uh, genoemd, zeg maar. Als ik nou uh, op hetzelfde veld zou lopen als waar jij uh, gelopen hebt... en ik zie daar een opvallende steen liggen... Ha had ik hem herkend als, als bijl of was ik er gewoon langs gelopen, denk je? Gewoon als leek. Nou, ik als leek. moet zeggen dat, dat deze heel erg uh, lastig uh, te herkennen was, hoor... Um, want normaal gezien heeft zo'n transjetbel ook een bepaalde eigen vorm, maar deze transjetbel is uh, vrij lastig van vorm. Want de meeste transchad die zijn iets langer, die zijn uh, met een specifieke vorm, en deze is niet helemaal het klassieke model. Lekker. Want hoe groot is die eigenlijk? Ja, hij is maar een paar centimeter groot, een centimeter of acht lang. Ja, ja. Waar werd dus het voor het, gebruikt? Is ja, waarschijnlijk werd deze gebruikt voor uh, het enige takken af te hakken van bomen, uh, kleinere boompjes omhakken. Ja. Waarschijnlijk voor het maken van uh, de hutjes waarmee de mensen toen uh, waar de mensen toen in woonden, waarmee ze het mee rondtrokken. Ja. Dat soort dingen. Over uh, prehistorische tijd? Of welke tijd spreken we dan? Ja, de, het Mesolithicum, met de steentijd tussen uh, 8800 en 5000 voor Christus. Oké, okay. en, en maakt dat hem zo bijzonder dat het zo'n ongelooflijk oud werktuig is? Ja, eigenlijk wel. Want uh, 100 jaar geleden is bij Tenneuzen ook al eens een prehistorische Bijl gevonden. Maar die was er van de periode daarop, het Neolithicum, wanneer de landbouw de entree deed uh, in onze streken. En... Deze bel is dus nog ouder, dus dat is heel bijzonder voor archeologen... en ook voor de geschiedkundigen in de streek... die daarmee toch weer een, uh, ja, een nieuw inzicht krijgen in het verleden. Ja, want dat wordt je door mede -archeologen zeer in dank afgenomen... dat dit nou eindelijk letterlijk aan de oppervlakte is gekomen. Ja, die vinden het natuurlijk wel heel, heel, heel fijn... dat zo'n uh, ding nu weer aan de oppervlakte komt. Eigenlijk dat we daar weer iets van kunnen leren. Maar op het moment... Een archeoloog wil altijd de verdere context hebben van zo'n vondst. En die weten we nog niet zo goed. Dus we dat hebben is toch juist wel... mooi, dat is toch spannend? Dat, dat ga je nu uitzoeken natuurlijk. Ja, ja dat, dat zou nog absoluut uh, moeten gebeuren. En ga je dat maar zelf gaat... uitzoeken of ga je toch weer door met de tempeliers? Ben je om? Nou, ik, ik denk dat ik zelf voornamelijk met de tempeliers verder ga... omdat het toch uh, mijn eigen vakgebied ook wel is. Maar uh, af, absoluut blijf ik het onderzoek wat daar... Uh, nog wel gaat plaatsvinden en uh, volgen. Want er uh, wordt nu voor verder onderzoek gedaan op het stuk waar jij dit gevonden hebt. Ja, ja dat is wel de bedoeling dat daar ook uh, een archeologisch onderzoek uh, gaat plaatsvinden, ja. En waar blijft het beltje? Nou, het beltje blijft voorlopig bij mij uh, in bezit. Die mag en je gaat, niet houden, uh, toch? Nou, als het goed is mag ik die gewoon houden, ja. Oh ja. wel. Ja, maar hij is recht geregistreerd. Dat is het belangrijkste dus. En uh, wordt er wordt wel verwacht dat je het uh, beschikbaar houdt voor... Uh, verder onderzoek voor kennis die er nog naar, naar willen kijken. En aan het eind van deze maand willen we hem ook uh, laten zien in het plaatselijk museum in Zaamslag. Waar uh, het dan een soort opstelling komt over de prehistorie, een soort instap tentoonstelling. Uh, ja. Zodat de ja. mensen daarmee kennis kunnen maken. En binnenkort, dus misschien een hele, laten we vooruit denken, een hele prehistorische nederzetting daar in zaanslag waar jij uh, het gevonden hebt. De uh, prehistorische Bel. Dankjewel, Richard Lentzen, archeoloog, mogen we hem, denk ik wel noemen. Als je zoiets gevonden hebt, dan ben je gewoon archeoloog, of je ja, nog, nog studeert ook. of niet. Niet alleen de allerkleinste, ook volwassenen werden gisteren weer verwend op Parkjesavond. Een stapel cadeautjes en op tafel een schaal met pepernoten en chocoladeletters. Maar niet alleen in Nederland is Sinterklaas een traditie. De Belgen bijvoorbeeld, die vieren het vandaag. En ook in Polen komt de Goedheilig Mijn langs. En ook daar is dat niet op 5, maar op 6 december. Vandaag dus. En in Polen heet de Sint Swente Mikowaj. En die zit uh, een heel ander verhaal zit erachter. Reden genoeg uh, voor ons om te bellen met onze correspondent in Polen... Gwenny Somberg. Goedenacht. Goedenacht. Heb je zelf een uh, fijne Shwente Mikowaj gevierd? Uh, ja, op zich wel. Het wordt alleen toch iets minder uitgebreid gevierd dan in Nederland. Um, er wordt wel snoep gegeven, een klein cadeautje, maar geen gedichten, helaas ook geen surprises. Het enige ja, wat echt opvallend is, vind ik hier, is dat het openbaar vervoer gratis is. En dat je dus geen boetes krijgt als je geen kaartje koopt, maar je krijgt snoep. Dus een soort ecologisch verantwoord cadeautje is dat van de overheid? Eigenlijk wel. Ja. Nu hadden wij dat in Nederland volgens mij ook gedaan, maar ging het op het laatste moment niet door? We hebben het misschien uit Polen meegekregen. En dat kun je natuurlijk weer moeilijk uh, beoordelen daar. Wat is. Ja, Sprak ik niet. het eigenlijk goed uit, Svente Mikowaj? Ja, dat doe je heel netjes eigenlijk. Okay. Je bent bijna een echte Pool. Ja, nu is uh, Sinterklaas hij komt uit Spanje, heeft een pakjesboot en heeft zwarte pieten. Is dat in Polen hetzelfde? Nee, absoluut niet. Uh, ze vieren hier echt de sterfdatum en daarom ook de naamdag van de heilige Bisschop uit Mira, Sint-Nicolaas. En dus uh, ja, een stukje officiële. Het is natuurlijk een katholiek land. Um, dus ja, het wordt iets anders gevierd en vandaar ook dat het echt op 6 december wordt gevierd. En er is ook geen uh, Svente Mikowai feestjes en, nou, en, en ja, uh, Svente Mikowai liedjes uh, Die zijn er wel, er zijn versjes. De kinderen zingen ook liedjes. Die kan ik helaas niet meezingen, maar die worden wel gezongen door de kinderen. En een Svente Mikowai? journaal <lacht> We hebben het Sinterklaasjournaal natuurlijk. Of er, Niet is, dat is, ik is, weet. Het is echt een heel stuk kleiner dan dat er in Nederland uh, gevierd wordt. Ja, dus, uh, uh, het is een stuk kleiner. Uh, het wordt ook vaak een beetje ja, door elkaar gehaald met kerst. Uh, omdat je daar, natuurlijk heb je de Amerikaanse kerstman, die heeft ook in Polen zijn intrede gedaan. En er is ook nog een sterman, uh, die heet Kvjatjoer. En ja, die is eigenlijk geïntroduceerd door, uh, door de communisten. En ja, die wouden natuurlijk geen katholieke feestdagen. Dus die hebben weer iets anders geïntroduceerd. En dat loopt nu allemaal een beetje door elkaar. Maar sterker nog, het feest van Sint-Nicolaas wordt niet alleen op 6 december gevierd. Ook nog in klopt. februari, in maart. Ja, eigenlijk in bijna elke maand is er al een naamdag... die vernoemd is naar de heilige Sint-Nicolaas. Ze hebben we hier elke dag is een andere heilige... Heeft, uh, ja, wordt toegedragen aan die dag. En daardoor worden ook alle micro worden op die dagen beladen onder kleine cadeautjes en snoepjes door hun vrienden en familie, omdat het de naamdag is. Oké, okay, dus als je dezelfde naam hebt, dan krijg je dan de cadeautjes. Ja, dat klopt. Ja. Het is eigenlijk een soort tweede kleine verjaardag. Ja. Nu is het in een, een, een, een Nederland is het echt een, een feest voor iedereen, jong en oud, en ook echt door het hele land. Ik, bijna iedereen krijgt er wel wat van mee en viert het. Is dat in Polen ook zo of is het alleen in bepaalde delen van het land waar het echt wordt gevierd? Um, nou, Dat verschilt inderdaad wel per deel. Dat ligt er een beetje aan uit wat voor familie je komt. Als je het echt uit een katholieke familie komt, dan wordt deze dag wel gevierd. Um, is dat wat minder, dan wordt er ook wat minder aandacht aan besteed. En natuurlijk door het communistische tijdperk is dat allemaal een beetje in verval geraakt. En zijn er dus ook mensen die de sterman juist er extra vieren. En heeft Svente Mikowaj jou ook nog uh, iets gegeven of is hij aan je voorbij gegaan? Nou, hij heeft mij inderdaad ook wat gegeven. Ach. Ik heb een aantal snoepgoed gekregen en, en ja, nogal een nogal apart cadeautje, een kaars in de vorm van een penis met één kerstmuts op. Nou, heel stijlvol van uh, de Goedheilige Man uit Polen. Dankjewel. Dat wacht ik ook. <laughs> ik weet niet, Somberg, over de tradities. Uh, op het gebied van ongeveer een soort Sinterklaas uit Polen. Ik weet niet of dat een, een, een gebruik is om uh, valluskaarsen te geven. Ik mag hopen dat dit een uitzondering was. <laughs> Dankjewel, Gwenny. Goed, ik ben wel toe aan muziek, denk ik. Gelukkig is er een, uh, een meneer met de gitaar in onze studio. Meneer Edwin Jongendijk, om precies te zijn. Terug gewoon, of gemis. Ik weet nog oude Ik zeur met die nogen dicht. De kleuren ben waard voor, maar tot op dag van vandoor vuil ik steeds derge vuilnis weer. Ik ben vergeten nou het kwam, moordige wolken ken ik des te meer. Kroek weer de geur van die oor, no weer de touw bij mijn koor, en van oom zucht die weer. En wat mag ik die en zing. Er is zoveel waar ik worden wil. Moor de angst voor het antwoord mag niet bij om te vroeg. Dus ik vroeg mooi is. En ik wil worden als nog bijom en over het leven bracht was volst. Ik het aanlijks niet touw, maar er is nog zoveel van touw waar zo aan het wezen komt. En ik wil worden. Of of's nog aan mij denkt. Als het even wat stoerder is, is met telefoon in die naam. Bouwen, zit van teruggang of gemis. En wat mag ik die dan zien? Dat is zoveel wat ik woorden wil. Maar de angst voor het antwoord mag niet bouwen, te vroom. Dus ik vroeg mooi hoe het Ik weet dat ik kwijt en wat maakt ik iedereen zin? Er is zoveel waar ik beiden wil, maar de angst voor het antwoord maakt mij bang om te vroeg. Dus ik vroeg me hoe het is. Dus ik vroeg me hoe het is. Dit uur komt hij nog één keer bij ons terug, Edwin Jongendijk. Kyoto, Kopenhagen en Cancun, deze steden... hebben gemeen dat ze de gaststad waren van de klimaattop. En nu is de eer aan de Zuid-Afrikaanse plaats Durban. Daar vindt sinds vorige week deze VN-top plaats. Delegaties uit de hele wereld zijn bij elkaar gekomen... om te praten over thema's als duurzaamheid in de toekomst van onze planeet. En in de Nederlandse delegatie zitten ook twee jongere vertegenwoordigers... die daar met een missie zijn... Gabel van Wijk is een van hem. Goedemorgen, Gabel. Goedemorgen. De klimaattop in Durban, waar gaat die over? Nou, wat hier uh, vooral op het spel staat... is uh, een verlenging van het Kyoto-protocol. Dat is eigenlijk de enige... Uh, binnen de afspraak die we hebben als, uh, als, als wereld... eigenlijk om iets te doen aan, uh, aan de reductie van, uh, van, van broeikasgassen. En um, ja, hier praten we over uh, of, of we daar nog, uh, nog vijf jaar langer... Uh, Afspraken over kunnen maken als, uh, als wereld. En, uh, en wij als jongeren richten ons, uh, richten ons binnen die afspraken uh, op een bepaald op een deel van de onderhandelingen, wat gaat over eigenlijk het opbouwen van, van kennis en, en, en kunde in landen. Dus hoe zorg je ervoor dat landen uh, klaar, zichzelf klaarstomen om, om zich aan te passen aan klimaatverandering? Um, en omdat we daarin denken dat, dat, uh, ja, dat wij daar best wel wat over, uh, over kunnen zeggen, omdat het gaat over dingen als onderwijs in uh, in, in landen. Dus, en als jongeren weet, weten we natuurlijk veel over onderwijs. Ja. Dus uh, ja, daar gaat het hier over. Nou zei je net al dat het een uh, beetje de bedoeling is om Kyoto te verlengen. Dat is al een behoorlijk oud uh, verdrag wat daar lag. En het is al een paar keer mislukt om daar een verlenging van te krijgen. Zijn dit niet vreselijk hopeloze en kansloze uh, congres iedere keer? Omdat het iedere keer weer strandt op onwil van grote landen die hun, hun, hun geld niet aan niet willen uitgeven. Ja, er is eigenlijk best wel veel hoop, merken we hier. Um, normaal gaat het vaak mis omdat, omdat VS en, en China met elkaar botsen. Omdat de ene zegt dat, uh, dat ze niks willen doen zolang de andere ook niks doet. Maar wat we eigenlijk dit jaar zien is dat, uh, dat Europa zich keihard opstelt. Europa zegt het is afgelopen uh, met, met dat we na, na, na steeds moeten gaan wachten op China en de VS. Er moet nu echt wat gebeuren. En nu zien we opeens dat China zegt van nou ja, oké. Okay, deze keer zijn we op zich wel bereid om, uh, om wat te gaan doen. Dus eigenlijk gaan Europa en China zijn nu samen bezig om te kijken hoe zij het, gaan, uh, hoe zij het hele, hele zaakje gaan redden. En, en dat ziet er best wel goed uit eigenlijk. En wij als jongeren uh, zijn bezig om samen met de Chinese jongeren die hier zijn ook een soort pak te sluiten als Europese jongeren en Chinese jongeren. Om alvast het goede voorbeeld te geven aan die uh, aan de onderhandelingen. Dus op die manier hopen wij het zelf ook nog als jongeren een push te geven. Ja, maar het Kyoto-verdrag is echt een begrip. Daar was toen heel veel aandacht voor. En toen was het, kom op, we gaan er met z'n allen onze schouders onder zetten. En we gaan het doen. Maar over de klimaatop in Durban, daar horen we bijna niks over. Dus Waarom ben jij dan toch nog zo optimistisch gestemd? Maar nou, misschien is het juist wel het uh, positief geluid dat je er weinig over hoort. Want eigenlijk wat we wat, wat vaak in de media over klimaatopbouw hebben gehoord is als het misging. En uh, het zou mooi zijn als we, als we nu horen, uh, het, het positief geluid horen, als het juist wel goed gaat. Uh, ik geloof dat we uh, sinds vorig jaar, uh, toen ik ook jongerenvertegenwoordiger tegenwoordiger was, was er eigenlijk een stuk minder aandacht in de media uh, uh, wat, wat mijn eigen ervaring betreft. En ik geloof dat we als jongeren nu al een stuk meer uh, uh, uh, radio-interviews en, en, en krantartikelen hebben gehad als vorig jaar. Dus eigenlijk heb ik juist het gevoel dat het nu meer leeft en dat er nu echt wel hoop in zit... dat er, uh, dat er nu juist wel wat, uh, wat gaat gebeuren uh, als het gaat om een, een positieve uitkomst. Ja, oh. ik, ik, ik heb eigenlijk wel een positief gevoel. Ja, In de Nederlandse delegatie zit ook nog staatssecretaris Atsma, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Ja, klopt. Uh, ik geloof uh, woensdag. Ja. Wat is de boodschap die hij mee zou moeten nemen volgens jou? Nou, wat, wij hebben echt wel een, een, een, een pittige boodschap voor Atma. We, we hebben gezien dat Nederland eigenlijk de afgelopen jaren uh, steeds voortrekker was binnen de Europese Unie. En nu, ja, sinds, sinds de nieuwe regering, zien we dat Nederland zich eigenlijk een beetje achteraan sluit in de rij als het gaat om het hebben van ambitie en het hebben van ambitieuze doelstellingen. Dus Nederland ja, is eigenlijk een beetje het slechtste jongetje van de klas geworden binnen de EU. En dat vinden we echt heel, heel schrijnend om te zien als jongeren. Dus wat we aan Atma willen meegeven is dat, dat hij echt een beetje een, beetje, een, een schop onder zijn kop moet hebben als het gaat om ambitie hebben. Er moet hier echt wat gebeuren en we hopen dat Atma echt zijn best gaat doen om, om, om, om poes te geven aan de onderhandelingen hier. En bovendien vinden wij als jongeren dat, dat wij als jongeren ook wat meer inspraak zouden mogen hebben in de delegatie en dat... Uh, ...jongeren ook opgenomen zouden moeten worden in de delegatie. Jongeren moeten echt een stem krijgen in Nederland... ...als het gaat om, uh, om klimaatverandering. Dat hadden we in, in Kopenhagen, dat hadden we vorig jaar niet. En, en dat, is, dat gebeurt in veel landen wel. Uh, die hebben ook jongeren in de delegatie. Um, en we dat willen ook aan hem MMM meegeven dat we dat graag, uh, nou, graag weer terugzien. Kortom, die jongeren moeten weer een vinger in de pap krijgen... ...en Nederland moet Europa en China vooruit helpen. Uh, Midden genoeg te doen, denk ik, daarin... Durban, dank je wel, van Wijk. Goedenacht. Terwijl het grootste deel van Nederland zich diep in Dromenland bevindt, rollen de ochtendbladen van de persen. We nemen ze met u door, te beginnen met de Volkskrant. Psychiatrische instellingen krijgen strengere regels... voor het gebruik van de isoleercel, schrijft die krant. Marleen Bart is voorzitter van GGZ Nederland. Volgens haar moet de isoleer minder vaak worden gebruikt. En eenzame opsluiting in de isoleercel mag niet meer voorkomen. aldus Bart. GGZ gaat ruim 100 instellingen verplichten... een afgezonderde patiënt 24 uur per dag te laten bewaken... door een verpleegkundige. Ook moeten GGZ-instellingen vanaf eind volgend jaar... elke separatie achteraf bespreken met de patiënt. Het gaat niet langer om het beheersen van de patiënt, maar om het verzorgen van de patiënt. Het toppunt van lulligheid, zo noemt Dick de Ruiter uit Zeist... de diefstal van een complete zak met Sinterklaas cadeaus. In het AD het aangrijpende verhaal van een brute diefstal op pakjesavond. Een jute zak met Sinterklaas op druk... werd aan het begin van het heerlijk avondje weggehaald... bij de voordeur van een gewoon rijtjeshuis in de wijk Nijenheim. Het gedupeerde gezin de Ruiter belde meteen de politie. Voor een gestolen fiets komen ze niet, maar dit vonden ze echt niet kunnen... zegt moeder Jolande, en zo kon het dat vader en zoon de Ruiter op zoek gingen naar de zak, met ondersteuning van agenten op motoren... terwijl de achtjarige Eva op de bank haar teleurstelling moest verwerken. En de zak met cadeaus is nooit teruggevonden. Goedkoop zijn heeft een prijs, kopt NRC Next. Het gaat over de arbeidsomstandigheden bij supermarktketen Lidl. Volgens de krant heeft de prijsvechter al jaren, leeft de prijsvechter al jaren de CAO niet na. Het is niet voor het eerst dat de Lidl slecht in het nieuws komt. De afgelopen jaren haalde de prijsvechter regelmatig het nieuws... vanwege de slechte behandeling van zijn personeel en dan met name in Duitsland. Er is bij de supermarkt sprake van intimidatie van het personeel en een schrijnende regeldruk. Op het internetforum van de weblog Meisje Meisje staan de verhalen van medewerkers verzameld. Personeel wordt tot huilens toe bedreigd, pauzes ingekort of geschrapt. En als je 40 graden koorts hebt, moet je gewoon komen werken. Lidl zegt zelf de aantijgingen niet te herkennen. Bij de supermarkt wordt hard gewerkt en de lat ligt erg hoog. Maar dat moet ook, volgens een woordvoerder van de supermarkt. De app-agent is, uh, app is in opkomst, dat schrijft het Nederlands Dagblad. De politie heeft een applicatie voor mobiele telefoons ontwikkeld... en die wordt naar hartelust gedownload. Al meer dan 100.000 keer. De applicatie is een soort van opsporing verzocht... maar dan op een telefoon. De politie kan burgers vragen te helpen bij politiewerk. Zo staan er bijvoorbeeld foto's van gezochte criminelen op. En dat is handig. Zo handig zelfs dat ook professionele politieagenten... de app gebruiken om te kijken of er nog vaste klanten tussen staan. Overigens waarschuwt de politie dat het niet de bedoeling is... dat mensen hun telefoon naast een boeventronie houden... om te kijken of ze moeten arresteren. Het helpt wel voorkomen dat mensen ten onrechte melden... dat ze een schurk hebben gezien. Zegt de politie. Dankjewel Martijn Middel voor het overzicht van alles wat er morgen in de ochtendbladen staat. Goldplay op Radio 1 Speed of Sound hoor u. Bij archeologisch onderzoek wordt al gauw gedacht aan Romeinse munten. of uh, misschien een beltje uit Zeeland, zoals we net hoorden. maar dat er ook onderzoek naar recentere geschiedenis gedaan kan worden. is misschien niet zo vanzelfsprekend. Vandaag zijn archeologen begonnen met bodemonderzoek op het terrein van Kamp Westerbork. Dat stond natuurlijk vooral bekend als doorgangskamp in de Tweede Wereldoorlog. Ruim 100.000 joden werden hier vandaan naar de kampen in Oost-Europa gevoerd. Dirk Mulder is directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork en gaf het start zijn voor het onderzoek. Meneer Mulder, goede nacht. Ja, Er is al heel erg veel onderzoek gedaan naar uh, uh, eigenlijk alles rondom Westerbork. Wat levert dan opgraven nog op? Ja, dat is een vraag die je eigenlijk niet kunt beantwoorden, pas nadat je het hebt gedaan. Uh, dus vooraf uh, is dat heel moeilijk in te schatten. Uh, je kunt een aantal veronderstellingen uh, hebben, maar. Of dat ook inderdaad zo is, uh, wat je mogelijke wijze denkt, dat weet je niet. Maar ik neem aan dat u wel wat veronderstellingen heeft, want anders wordt er niet aan zo'n project begonnen. Neem ik. Nee, precies. Als je de veronderstelling hebt van nou ja, het, het zal van niks worden, dan doe je niet. Nou, uh, de, de, in de eerste plaats is, is het zo dat er, uh, de, er zijn gewoon ook uh, uh, andere overwegingen die een rol spelen. Uh, bij de verdere planontwikkeling voor de woning van de kampcommandant... Uh, zullen we ook uh, bouwactiviteiten plegen. En daar moet je, dan moet je vooraf, moet je archeologisch onderzoek doen. Dus, uh, en tegenwoordig... ja, gaat die woning gaat u restaureren? Die woning wordt uh, gerestaureerd. Maar wat in dit geval belangrijker is, dat de, we willen er een glazen paviljoen over plaatsen. En uh, dan is wettelijk verplicht om, uh, om dat onderzoek te doen in, uh, in de bodem. Uh, toen hebben wij gezegd van nou, als je dan toch, als we dat onderzoek moeten doen want dat is in wezen eigenlijk een vrij eenvoudig onderzoek uh, wat zo klaar is dan laten we het dan in één keer goed doen... zodat we een inzicht krijgen... en in dit geval... in uh, de structuur van de tuin... die rondom de woning... Uh, uh, heeft gelegen... want dat weten we niet... hoe die tuin precies heeft uitgezien... Bouw, uh, be uh, bebouwing erop... dus uh, gebouwtjes... Uh, die hun we sporen weer nalaten in de grond... dat kun je uit de grond halen... Dus, uh, en, en wellicht ook nog... dat je wat uh, losse, losse voorwerpen vindt... dus dat is, dat is de over, overweging daarbij geweest... en... Uh... Een ander onderdeel van dit, eh, dit onderzoek is de vuilstort van Kam Nou, dat, is, eh, van, dat materiaal ligt ook aan de oppervlakte. Dat kun je ook zien, doordat er eh, onbevoegden, zoals dat eh, heet, daar eh, al bezig zijn geweest. Ja, want u begint dus, u, u noemde die twee onderdelen. Er is daar het bos waarvan alles nog wat kan liggen. En dat vind ik toch wel interessant, uh, die tuinen rond dat gebouwtje. Wat dat betreft lijkt het net een archeologisch onderzoek zoals we het dan kennen van de Romeinse tijd en zo... dat ze ja. proberen te kijken waar een gebouw op welke manier heeft gestaan... aan de hand van en van de scherf die ze dan vinden. Um, in hoeverre lijkt het verder op een archeologisch onderzoek? Kunnen ze echt iets uit de grond vissen... waarmee daar een hele reconstructie van te maken is... Is daar echt nog wat aan toe te voegen? Je wilt altijd de dingen precies weten natuurlijk. Hè? We weet, er zijn vaak veel meer dingen en zeker bij de geschiedenis van zo'n onderwerp dan wil je het precies weten. Ja, en er zit voor mij nog een mooie activiteit bij, want belangstellenden kunnen ook een speciale rondleiding krijgen met de archeologen. Ja, we houden dagelijks, vanaf vandaag dus... houden we dagelijks een rondleiding op de website is te lezen... dat die plaatsvinden. En dan kunnen bezoekers onder begeleiding van een medewerker... kunnen ze de plekken bezoeken. En de archeologen die daar werken, want het zijn er meerdere... die, die zijn altijd bereid dan om ook vragen van de bezoekers te beantwoorden. Dus... Vandaag begonnen, wat is het mooiste wat u tot nu toe uit de grond heeft zien komen? Meest pakkende? Het meest pakkende, het meest bijzondere vond ik een kinderschoentje. Uh, dat is nog niet duidelijk uit welke periode dat het komt, uh, hoeft niet uit de oorlogsperiode te komen, kan ook uit een latere woongeschiedenis van het kamp zijn. Maar op het moment, als je zo'n schoentje ziet, duidelijk zichtbaar als een kinderschoentje, en redelijk intact nog, dan ineens. Dan is, is dat de hele abstracte van, waar we het net ook over hadden, dat verdwijnt. En realiseer je weer, opnieuw weer, dat het gaat om het leven van, uh, van individuele mensen. En dat, dat vond ik uh, een van de meest bijzondere vandaag. Het zijn de laatste stukjes van de puzzel van uh, Kamp Westerbork die echt worden opgegraven op dit moment. Dus dankjewel, Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Graag gedaan. Twee minuten over half vier... Het Nieuwsminuutje met Martijn Middel. Buurtbewoners in de Prins Hendrikweg in Vleuten... hebben een lugubre ontdekking gedaan. In twee afvalbakken vonden ze negen dode zwanen en een dode meerkoet. De diertjes blijken in hun rug te zijn geschoten. Dat betekent dat ze niet tijdens hun vlucht... maar tijdens het zwemmen zijn neergeschoten. Naar de vondst is een onderzoek ingesteld. Gelukkig wel fijn nieuws vanuit Tokio. Daar wordt alweer meer dan een uur gehandeld op de beurs... en de getallen staan nog altijd in het groen. Lichte winst dus. En tot slot goed nieuws van Kim Holland. De porno-producenten bezocht de première van New Kids Nitro. Ze mocht daar maar liefst met 50 mensen op de foto. Ze tweet zojuist. Heel erg leuke première van New Kids vanavond. Echt hilarisch. Heerlijk melig. Het nieuwsminuutje. van Dion Bromfield. Het is crisis bij de hondenliefhebbers in Zutphen. De Kinologe club wordt namelijk in zijn voortbestaan bedreigd. De club waar honden op behendigheid en gedrag worden getraind, moet van de gemeente verhuizen, maar heeft daar simpelweg geen geld voor. Het alternatief dat de gemeente biedt, een veld op sportcomplex Noordveen, blijkt veel te duur voor de hondenclub. Aan de telefoon hebben we Jenny van den Bos, secretaris van KC Zutphen. Goedenacht mevrouw van den Bos. Goedenacht. Zit u al met de handen in het haar? Nou, we hoeven niet morgen weg, maar uh, ja, wij uh, zijn wel naastig op zoek naar een uh, andere oplossing. Ja, want dit is echt een heel groot probleem voor de, voor, voor de hondenclub. Ja, nou ja, uh, niet, niet alleen voor de club, maar uh, voor iedereen met honden in Zutphen lijkt mij die ja. uh, bij ons een cursus wil volgen. Ja, want uh, nou, dat, dat u weg moet uit het, uh, de, de, het clubhuis waar hij nu zit, zeg maar, kunt u dat nog wel begrijpen? We hebben niet echt een clubhuis nee. hoor. We hebben een stukje grond waar wij lessen mogen geven. Daar mm -hmm. hebben we geen enkele voorziening. Okay. En eigenlijk is het begonnen met dat wij uh, op zoek waren... naar wat voorzieningen op het terrein waar we nu zitten. En nee, helemaal snappen doe ik het niet... want er komt een ecologisch park op uh, het stuk grond... Uh, rondom en op ons terreintje. En ik uh, denk dat ook een hondenclub best in een park... Uh, kan maar de gemeente wil daar niet naar luisteren, naar uh, uw argumenten? Uh, nou, we hebben hierover nog niet echt uh, een gesprek gehad met de gemeente. Alleen het voorstel gekregen om uh, op een andere plek uh, terecht te kunnen. Wat op zich een hele mooie plek is. En waar wij toen ook van gezegd hebben, als daar mogelijkheden zijn... ja, dan willen wij daar wel heen. Maar toen wij uh, kort geleden te prijzen worden om sloegen wij toch stijl achterover. Want hoeveel duurder zou die nieuwe plek dan zijn dan waar u nu zit? Om te beginnen moet er een bestemmingsplan veranderd worden... omdat wij niet gezien worden als een sportvereniging. Uh, en dat begint al met 3.000 tot 8.000 euro. Dan hebben we nog helemaal niks. Hebben we hebben nog niet verhuisd niks. Maar bent u een en... sportvereniging dan? U zegt dat alsof uh, dat raar is. Ja, is het ook. We zijn een hondensportvereniging en we vallen onder de Raad van Beheer... Ja. En daar uh, wordt in heel veel plaatsen, wordt de Club wel gezien als een sportvereniging. Goed. Alleen, Bestemmingsplan wijzigen kost dus geld? Ja, dat kost veel geld. Uh, de grond, het stukje grond waar we op gaan kost niet veel anders dan waar we nu op zitten. Alleen gebruik maken van de voorzieningen om onze spullen op te bergen en binnen te kunnen, dat kost 3000 euro per maand. En dan komen er stookkosten en onderhoudskosten bij. We zijn een niet zo'n grote vereniging en we zijn zeker geen dure vereniging. Want we willen drempeloos zijn. Dus dat kunnen wij niet ombrengen. Kortom, uh, het geld voor dat alternatief is niet. Bent u bang dat uh, de gemeente het plan om u weg te hebben van de huidige plek... Uh, er toch doorheen drukt en dat u uiteindelijk helemaal zonder plek komt te zitten? Dat is wel de angst ja, die we hebben. En, en, en dan... Uh, maar heeft u het gevoel dat de gemeente nog wel bereid is om te praten of mee te denken? Of, of loopt u echt tegen een soort muur op op dit moment? Uh, we hebben net vandaag uh, doorgekregen dat de gemeente met ons wil praten. Om uit een impasse te komen. Alhoewel ze aangeven dat er weinig uh, alternatieven zijn. Dus ja goed, we zitten zelf ook niet stil. We hebben ook al uh, om ons heen gekeken om te kijken of wij zelf een oplossing kunnen vinden. Want er is natuurlijk niet zo als achterover gaan hangen en denken, gemeente, los het maar op. Maar ook ja, dat het moeilijk is, dat zijn we met de gemeente eens. Ja, maar, en, uh, maar u zit dus behoorlijk klem. Dat mogen we wel ja. vaststellen. Ja, behoorlijk, ja. Goed. Jenny van der Bos, staats staatssecretaris Secretaris van KCZ. Uh, succes met het vinden van een nieuwe plek voor uw honden. En dank u wel. Ja, dank u het is 20 minuten voor vier uur. Luister naar WNL's nog steeds wakker. Met het satirisch weekoverzicht van de Speld. Globaal nieuws van de Speld met Diederik Smit. Een nieuwe aflevering van Globaal Nieuws. Van harte welkom. En we beginnen met het nieuws. De aanschaf van de JSF is wederom uitgesteld. Het kabinet blijft vasthouden aan de aanschaf van twee gevechtstoestellen... maar het zal nog tot 2016 duren voor de vliegtuigen operationeel zijn. De NS zet bussen in. Ja, en u had nog het commentaar commentaartegoed van de wedstrijd Feyenoord-PSV... die we afgelopen zondag vanwege technische problemen niet ten gehore konden brengen. Weijnaldum nu aan de rechterzijde van het speelveld... Goed uitgevoerde 1-2 met Toyvonne. En bij Feyenoord een fout in de mandekking. Even onvoldoende concentratie bij Martin Zindy. En dan een onreglementaire overtreding van Martin Zindy. Kiest voor de tackle van achteren en dat mag officieel niet. En dat betekent ook een gele kaart voor Martins Indy. Spelers van Feyenoord gaan nu in gesprek met de arbitrage. Ron Vlaar nu in overleg met de scheidsrechter, de heer Kuipers. En ook voor Ron Vlaar een gele kaart. En dan gaat de beurt weer over naar PSV Eindhoven. Met een directe vrije trap op 24 meter van het doelgebied. Dries Mertens nu in opperste concentratie. Moet nu gaan berekenen welke hoek de beste keuze is. En hij lijkt te gaan voor de korte hoek. Maar de afronding door Mertens te onnauwkeurig uitgevoerd. Nu ook Paul Vlies van Toyvonen. En nu de snelle omschakeling bij Feyenoord. Met een kansrijke uitbraak. ...en vakkundig afgerond door Cise. En dus is de stand nu 1 tegen 0 in het voordeel van Feyenoord. Hier nog eens in de herhaling. Uitstekend uitgevoerd. En die afronding kan ook op waardering rekenen van het aanwezig blik hier in Rotterdam. De tweede helft is begonnen in Rotterdam. Ja, Menno is Feyenoord met dezelfde energie de kleedkamer uitgekomen als voor de rust. Dat is lastig waar te nemen. Op dit moment John Gidetti, het Hij Lijkt te gaan kiezen voor een pas. En dat lijkt inderdaad een verstandige keuze. Inmiddels wel weer balbezit bij PSV Eindhoven. Maar Willems in een niet eenvoudig hoek gemanevreerd. En Schaken kiest ervoor de bal over te nemen. om te scoren in de korte hoek. En dat blijkt een tactische keuze te zijn. Want op die manier is de tussenstand inmiddels 2-0. In het voordeel. Van Feyenoord. Slimme zet dus van Ruben Schaken. Ja, u hoorde Menno Kolhof tijdens de wedstrijd Feyenoord PSV, die dus afgelopen zondag eindigde in 2-0 in het voordeel van de Rotterdammers. En tot zover deze aflevering van Globaal Nieuws. Heel graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Een goede nacht. Dag. Tot zover het satirisch weekoverzicht van de speld. Meer speld op www.speld.nl. Muziek van Edwin Jongendijk. Als u aan mijn dingst. Als aan mijn en dat ik wacht. Waarom dat ik van die drums in zijn mooie dag, dat ik die zag in die laag me beteuverd heb. dat als je dus soms aan mij vlak voor het slootmond komt de dag voorbij. Waarom dat ik me een beter man valde dat ik alles waar ik nodig heb, een die ving in. Waar je soms aan mij denkt. En als je aan mij denkt, is het een laag om die mond. En als je aan mij denkt, is ze de nacht een beetje vol. Er is geen mooie pracht, gewoon stake kracht. En wat je aan mij Word dat als je soms aan mij denkt. En als je aan mij denkt, word dat ik smacht. En word dat het niet lang duurt vannacht. Maar dat ik elke dag en elke nacht weer dichter die ben. Word dat als je zooms aan mij denkt. Op een moe moment sloot ik die in Ik heb geen plek voor een andere in En wat als je wist, wat als je geist, gewoon je reizen te ver. Maar dat als je dus soms aan mij denkt. En als je aan mij denkt, is den laag om die mond. En als je aan mij denkt, de nacht een beter vol. Er is geen mooie pracht, gewoon sterke krachten, was toe, misschien. Boyder, zo als zo zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, Weemands applaus van nog steeds zwakker. Ik weet niet, normaal gesproken sta je waarschijnlijk uh, voor grotere zalen te spelen. Maar ik hoop dat je het alsnog waardeert. Dat doe ik, ja, zeker. <laughs> Dank je wel. <laughs> de hele nacht dus vier nummers gespeeld bij ons in de Groningse taal. Uh, je zei uh, dat je dat uh, niet je geboortetaal was, maar dat het je toch gegrepen heeft op ja. een bepaald moment. Wat is dat het wel. dan in die streektaal dat je, waarvan jij zegt, nou daar wil ik mijn liedjes in schrijven, daar wil ik mij uiten? Um, ik, vind het, uh, ik vind het Gronings vind ik, uh, heel, heel melodieus. Ik ben altijd natuurlijk gewend om in het Engels uh, te schrijven. En uh, Gronings heeft wel wat raakvlakken. Um, uh, qua klank en dergelijke. En daarnaast vind ik het een uh, mooie, robuuste taal. Um, sommige mensen zullen boers zeggen. Ja, nou ja, misschien As wel. Misschien wel. Ja, ja, precies. Maar als je zegt, me denkt, <laughs> dan valt het alweer mee. Ja. <laughs> nee, maar uh, ja, god, ja... Ik, ik vind het niet boers. We hebben ook uh, mensen die al heel, heel, heel, heel, heel leven in de stad wonen. Ja, je hebt misschien uh, ja, wel eens een boerderij gezien, maar uh, ja, kom je een, niet echt misschien aan weg, een, Nee, precies. Misschien, <lacht> maar misschien nooit een boerderij geweest. Dus ja, god, ja ik dat kan ook wat over die mensen zeggen, ze het boers noemen. Ik vind het heel authentiek. En, uh, ja. Maar algemeen Nederlands, dat is uitgesloten. Engels is een optie. Gronings is een optie. Misschien ja. dat Drens nog wel een keertje kan. Ja, nou, Drens vind ik wel heel moeilijk. Eigenlijk. Moeilijk? Ja. Als in letterlijk moeilijk om te spreken? Of, uh... Ja, ik, eigenlijk ik heb nooit... Maar net als Fries, ik spreek ook geen Fries. Oh ja. um, uh, terwijl ik daar wel geboren ben. Maar uh, ja, Nederlands misschien wel. Ik, uh, ik, ik heb nog niet echt de behoefte om in het Nederlands te schrijven. Maar misschien dat ik dat ooit nog wel eens ga doen. Um, ja. maar wie, is dat, wie weet. Maar is dat echt zo'n fundamenteel verschil dan? Voor de Westelingen klinkt het eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Ja, nou, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen, ja. Maar... Uh, ik, voor mij is het echt wel een wezenlijk verschil. Ja. Maar, maar er, zijn, er, zijn, uh, uh, er zijn bepaalde woorden worden gewoon anders uitgesproken in het Gronings als in uh, uh, Drace bijvoorbeeld. Er zit echt wel een heel erg verschil in. Maar, uh... Nu heb je ook nog een, een Engelstaal band, Taneytown. Ja. Uh, is er ook nog een, een, een verschil in dat? Nu speel je alleen. Uh, doe je dat in het Gronings altijd alleen spelen? Uh, ik heb ook, uh, nou, mijn plaat heb ik met een band ingespeeld. Okay. Um, uh, en en daar treed ik ook wel, uh, ook wel mee op. Um, maar die, ja, dat zijn meer de festivalletjes in het uh, voorjaar en uh, in de zomer. Ja. Uh, in de winter is dat wat rustiger, dus meer solo uh, huisconcerten en uh, theaters en dat soort dingen. Um, en met, met, uh, met Tandytown ja, dan, dan doen we de, ja, de kroegen en de, de zaal en dat soort dingen wel uh, wat meer aan. Ja. Dat, wat is dan het verschil tussen die twee projecten? Over um, dat de, de taal? Dat, uh, Tannytown zit er toch uh, overduidelijk de country-invloed in. Uh, van, de, van de invloeden die ik uh, daarnet uh, noemde... Uh, in het vorige uur Johnny Cash en zo... Uh, Bruce Springsteen, dat voel je... in, in Tannytown komt dat veel minder voor. Um, en het verschil met Tannytown is dat uh, wij... Uh, uh, al twintig jaar zo'n beetje muziek maken met elkaar. Al dan niet uh, met, in andere bandjes en zo... maar uh, zeg maar, overal uh, al twintig jaar samen zijn. Ja. En dat is al wel een heel erg uh, verschil met, uh, met mijn Groningsproject. Uh, Solo-album is er ook. Die is dus in het Gronings. Ja. Ik moet het toch een keer proberen. Ak de Council Krien. Ja, Krien. Uh, oh god, weer verkeerd. Ja. Uh, uh, die is niet heel oud, geloof ik? Nee hoor, dat klopt. Die is uh, van mei 2000, dit jaar eigenlijk, 2011. Ja. Ja. Ja. Maar staat er al een opvolger op de rol? Nou ben ik mee bezig. Uh, op dit moment uh, zijn we in het... In het Eerst had ik de afhandeling zeg maar, van, de, van de Gronische plaat. En toen zijn we met Tennytoon uh, begonnen. Die opnames zijn we nu aan het afronden. Uh, en ik hoop eind volgend jaar dus een opvolger voor mijn Gronische plaat te hebben. Ja. En hebben we al iets gehoord daarvan? Hebben we al een klein, klein tipje van de sluier gezien? Uh, nee, nee, nee. alleen een soundcheck. Maar Alles voor een soundcheck nee, ja, ja, wij het, ja, ja. De luisteraar heeft nog niet gehoord Zijn er ook mensen buiten uh, Ik had begrepen dat je in Groningen uh, Daar ga je dan weer de, de, de theaters langs Veel optredens Ga je ook nog buiten Groningen uh, Of buiten het noorden van het land spelen Of moeten de mensen als ze je echt live willen zien En nog een keer willen horen zoals ze dat nu gedaan hebben Moeten ze dan echt uh, 180 kilometer uh, naar het noorden Als ze, als ze uh, erg behoefte hebben om mij dit weekend te zien Dan moeten ze naar Groningen maar voor volgend jaar staan er ook uh, elders in het land wat uh, data op, op de lijst. En nog een site uh, waar mensen heen kunnen gaan? www.etwinjongerijk.nl Dat is wel zo overzichtelijk. Gewoon een naam. Dankjewel dat je ja. hier wilde zijn. Graag gedaan. Wij vonden Dank het, het, uh, Mooie muziek. En van het hoge noorden reizen we af naar de rubriek waarin klein nieuws groot kan zijn. Geen eurocrisis en geen rellende hooligans. Maar het beste dat onze collega's van de zuidelijke regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Want het is feest in het Gelderse Tolkamer. Ze hebben uh, lang moeten wachten om het te kunnen zeggen. Maar basisschool, de overlaat in Tolkamer is dan nu echt vrij. Ja, het beestje heeft de school maandenlang overlast bezorgd. Maar het is bijna zover. Binnenkort kunnen ze terug naar het oude gebouw. Nou, er moet natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren, want als het klaar was, dan zouden we natuurlijk uh, nu al overgaan. Dat is nog niet zo ver. Uh, met name uh, de ruimtes, uh, hallen en gangen, daar moeten nog plafondsverlichting en dergelijke in. Er moet ook nog voldoende geventileerd worden. Maar het eind is in zicht en het gaat allemaal lukken, zodat we in de kerstvakantie uh, kunnen terugverhuizen. Ja, in de tussentijd hebben de leerlingen zich gevestigd op een opvallende locatie. En dat vinden ze eigenlijk nog best wel gezellig. Uh, er zijn kinderen, uh, bijvoorbeeld hier op het gemeentehuis waar ik op dit moment ben... ...die het hier uh, heel prettig en gezellig vinden en die ook best hier zouden willen blijven zitten. Ja, maar dat gebeurt dus niet. Ze moeten lekker terug naar een oude locatie. En die steenmarter? Er zijn dermate aanpassingen gedaan dat als uh, een steenmarter binnenkomt... Uh, ...hij of zij niet meer door de hele school kan, maar uh, ja, vast zit in een compartiment, om het maar zo uh, mooi te noemen. Al heeft de Sint het land verlaten. Met feesten zijn we voorlopig nog niet klaar. De lampjes. Kieken op ze doen. Dat is altijd erg belangrijk natuurlijk. Ja. Yeah. Het is Zweten in Limburg. Deze week is een topweek, zeg maar. Want uh, ja, sowieso willen alle zaken willen kerst. En, uh, en de mensen die Sinterklaas en kerst hebben... Ja, dat kan pas uh, deze week verhangen of twee Ja, maar nog niet iedereen wil over van Sinterklaas naar kerstmis. Maar er zit waarschijnlijk niks anders op. Kijk, die past... Ja, en dan we krijgen we weer een mooie, gezellige winkel. En wat doen we dan volgend jaar met Sint en Piet? Zo, dan ik weer in de auto. Ja, en weer op zolder. Tot volgend jaar. En dan kunnen ze weer gebruikeren. Ja. Vanuit de Brabantse kant was het deze week wel weer een beetje karig. Maar de provincie, die was in rep en roer. Een stelletje tuig heeft namelijk de provincie overgenomen. Masquarade versus scandal. Right! Come on, mister! Can't, that I can't you that I'm going to Come on, Come on, And you're the me with the what? Right. And if I'm never to be You're going to get Daar hebben we hem. Sorry. De aanleiding. Origineel. Ja, meer dan genoeg ophef dus in Brabant en in de rest van Nederland... allemaal om één film. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het is bijna vier uur en dat betekent dat dit programma op Radio 1... bijna ten einde loopt. Het heet nog steeds wakker en gaat zo over in nu al wakker. En dat zou best wel als het einde van uw dag kunnen zijn. Onze columnist Diederik van Zessen... beleeft het einde van zijn dag net voor middernacht al. En hij schrok zich rot... Iedereen kent het gevoel. Vroeg of laat krijg je het. Op jonge leeftijd vaak al. En volgens mij kom ik er met mijn 24 voorlopig ook niet vanaf. Het is een soort misselijkheid. Een diepgaande ongemakkelijkheid... die je op geen enkele andere manier te pakken krijgt. Een gevoel van walging maakt zich van je meester als je erover nadenkt. Beeld je het daarom nu eens in. Op deze woensdagnacht. Doe je ogen dicht en denk hieraan. Je ouders, dus je eigen pa, je eigen ma... Die hebben seks. Of ze hadden het ooit. Maar goed, het is smerig. Dat is niet bekrompen van maar dat is gewoon zo. Dat is onderzocht, dat heb je. Hoe goed je band met je ouders ook is... je wilt er, zeker in je puberteit gewoon niks van weten. Vreemd genoeg heb ik datzelfde gevoel nooit ergens anders van gekregen. Tot vanavond. Tot ik zo net naar Radio 1 zat te luisteren. Vier uurtjes geleden, net voor twaalf. Aan het einde van de radiodag hoorde ik dit. Um, uh, hartstikke leuk oh, echt leuk. Um, dan gaan we naar de vibrator, hè? Ja, dat is het hop wel van. <lacht> <hijen> ik maak dat ik een... <hijen> uh, maar ik. Uh, nee hoor, dat is namelijk een hartstikke leuk onderwerp. Er werd tot 15 jaar geleden misschien nog een beetje besmuikt over gedaan. Maar tegenwoordig is het voor vrouwen dood gewoon om er eentje te hebben hoor. Maar wist u dat die vibrator in de 19e eeuw werd uitgevonden als medisch attribuut tegen hysterie? Het verhaal van de oorsprong van die vibrator is vanaf donderdag te zien in de film Hysteria. Maar wordt ons vanavond al uit de doeken gedaan. Dit is dus Mieke van der Weij. Mieke van der Wij, bij mijn generatie vooral bekend... als de presentatrice van de Nationale Nieuwsquiz... en als panellid bij Wakku Wakku. Precies de leeftijd van onze moeders. En dus dat gevoel. Het onderwerp gaat volledig langs me heen. Er zal vast een aanleiding zijn om het over... vibrators te hebben. Maar als ik Mieke van der Wij erover hoor praten... dan begrijp ik opeens waarom er zoiets als taboes bestaan. Ik zie mijn vader weer aan mijn voeten eind uitleggen... dat het heel normaal is wat ik voel. Dat ik altijd alles aan hem kan vragen, want hij wist er toch wel alles van... Zegt u het maar. Ben ik bekrompen als ik een naar gevoel voel... bij het horen van deze zin? Dus uh, u bent een expert. Uh, uh, het is toch niet uh, zo dat er nu nog lachen daarover gedaan wordt? Iedere vrouw zou toch een vibrator in huis moeten hebben? Vindt u ook niet? Ben ik de enige met dit gevoel? Nou... Nee. Bij collega Wieke van der Weijen hebben wij er in ieder geval geen last van. Het is een zeer vriendelijke collega. Ja. Met uh, de column van Diederik van Zessen komen we aan het eind van nog steeds wakker. En dat betekent ook gelijk bijna het begin van nu al wakker. Onder andere ook met Diederik van Zessen. Maar vergeet vooral ook niet zijn collega-presentator Cameron Oela. Ja, ook een hele vriendelijke collega, toch? Ja, ja. ja. Nou, dat zijn uh, mijn ja. eigen woorden dan over mezelf. Uh, wij gaan zo meteen uh, gaan we bellen met Nieuw-Zeeland... want het lijkt erop dat we zelfs daar een verbod gaan krijgen. Ja, ja, er is toch weer iets geëxporteerd vanuit Nederland. En we gaan het hebben over een bijzondere verjaardag vandaag... want nog eventjes en de vlag mag uit. Prinses Amalia wordt vandaag acht jaar. Wel pas bij daglichten. Ik zei nog eventjes protocol. Ik had gehoord dat ze een eigen afscheidsconcert krijgt. waar ze zelf niet bij is, maar waar de peetvader wel lovende woorden over haar gaat zeggen. Ja. Spannend. Ja, maar ik weet er niet alles van. De mensen die jullie aan de telefoon hebben weten waarschijnlijk nog veel meer over de verjaardag van Amanië. Ja, maar een afscheidsfeest, terwijl ze gewoon acht wordt. Ik begrijp nu welke afscheid er is, maar nee, dat gaan we straks oh. vanzelf horen. En we gaan het nee, ook hebben over kerstbomen. Oké. Okay. Sinterklaas amper het landtijd jullie gaan hebben over kerstbomen lijkt maar hebben. Een goed gevulde show na het nieuws van vier uur nu al wakker. Nog steeds wakker. BNL nieuws in de nacht.